Ja, want hoeveel had je dan ja, eigenlijk? Nou ja, Otniel, Eeuwig, Champ gaat in borenparaghidiotolle. Ja, je hebt Ik heb ze vroeger uit het hoofd moeten leren en je bent rijker in je horen? Maar dan wat rustiger. In onze serie De Messias van Israël komen we vandaag aan bij het boek Richteren. En daar gaan we het over hebben. Of niet? Ja. <laughs> ik heb wel ontzettend. Richteren na Joshua. Uh... Ja. We zitten in een nieuwe periode. Ja. Uh, we zitten eigenlijk in de fase dat Israël, uh, dus het beloofde land, is binnengegaan, maar nog niet in de koningentijd zit. Dat is een, een tussenperiode. Als Joshua uh, is gestorven. Dat er even geen echte leider in het volk is. Hmm. En dan zie je dat er een patroon komt van uh, luisteren naar God en doen wat hij zegt. En dan ook weer afdwalen van wat hij zegt. En dat er dan weer strijd is en dan komt er weer een, een richter. Eigenlijk zou je moeten zeggen, een rechter. Ja. Die uh, ze weer op het rechte pad brengt. Ja. Dat is eigenlijk ook een profeet. En, en natuurlijk ook een profeet, Richteren Hij is ook weer een van ja. de profeten. Ja. Het is, Richteren moet je dus ook niet als een historisch boek lezen, maar ook weer profetisch. Ja. En uh, dat vind ik ook altijd toch wel weer mooi aan, uh, aan de profeten. Dat daar waar je het niet vermoedt, daar zit een diepere lading. En dat, dat zien we ook in de, in de Richteren. En één uh, rechter springt er voor mij echt uit en dat is Jefta. Ja, want hoeveel had je dan? Ja, eigenlijk? Nou ja, uh, ooit niet al eeuwen, de het Zamf gaat deboren, Ja, je hebt ze. Ik heb ze vroeger uit het hoofd moeten leren en je Mag bent rijk in het hoofd. Maar dan wat rustiger. <laughs> dus je, je hebt, je hebt tien, tien van die rechters die ja. steeds hun op het goede pad moeten brengen. Die ja. al door luisteren naar God, en dat God bijzondere kracht geeft. Simpson is er een hele bekende van, ja, die gewoon uh, ja. enorm krachtig uh, is. Ja. En uh, Jefta is eigenlijk een beetje een uh, ja, verschoppeling ja. en uh, juist daardoor uh, lijkt hij uh, heel erg op de Messias, we zullen het wel... Op waar uh, komt ontwerpen. Jefta vandaan? Nou ja, Jefta, uh, we weten niet precies waar Jefta vandaan komt, maar in het, je zou eigenlijk moeten zeggen in het huidige Jordanië. Hmm. En daar speelt zich natuurlijk ook heel veel af. Want ja. in die tijd hoorde dat ook gewoon bij Israël. Ja. Alleen hij woonde buiten de grenzen uh, van Israël. Maar Jefta zelf is een zoon van uh, Gilead. Hm. En Gilead was uit de stam Jozef. En uh, het opmerkelijke vind ik dat Jefta... als een, een zoon van Gilead uit de stam Jozef... Zo, daarom zo erg lijkt op de Messias. Dat was ook mijn eerste klik bij Jefta, uh, dat hij uh, uh, vanwege zijn afstammeling van Jozef en, ze, en de dingen die hij meemaakt in zijn leven, dat hij daarin zo op Jezus lijkt. Ja, want jij zei in de aanvang van deze aflevering, zo van, ja, we zitten eigenlijk in een tijdperk. Uh, Jozef als leider was weg. En er waren eigenlijk, er zijn nog geen koningen, dus er waren eigenlijk geen leiders. Maar die richters, dus zoals een Jefta, ja. die waren dus eigenlijk de leiders van het volk toen, of niet? Nou, ze waren niet de leiders. Nee, maar de, door ze dat, gaven wel leiders. Doordat de geest van God hun aangreep, ja. of hun visie gaf, of hun kracht gaf, ieder mm -hmm. op, op zijn wijze... Uh, konden zij, zeg maar, boven het volk gaan staan en richting geven. Ja, maar daar werd dan ook wel naar geluisterd. En daar werd wel naar geluisterd, ja. omdat dat hoop gaf, ja. maar ook daadwerkelijk vrede bracht. Ja. Eerst door strijd, maar dan toch wel. Ja. Maar uh, je ziet het patroon wel steeds bij al die rechters dat... Uh, dat dat gaat het gaat een poosje goed? Het gaat een goed, men luistert naar het woord ja. en dan dwaalt men weer af. Ja, maar en, dat herkennen wij in ons eigen leven toch ook wel? Ieder, ieder, ieder zal mens. dat herkennen. Ja. En uh, als dat één keer gebeurt, twee keer gebeurt, drie ja. keer gebeurt... Uh, op een gegeven moment bereikt, denk ik, iemand een punt, nou ben ik het zat. Ja, 7 x 70 keer. En dat is het thema ja. waar het hier over gaat, want als ik ja. uh, ga naar Richter 10... Ja. waar, zeg maar, uh, Jefta uh, zijn geschiedenis begint, Aha. Um, dan doen opnieuw uh, de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer en dienen de Baals en de Astartes, de goden van Syrië, Sidon, Moab, uh -huh. enzovoorts. Ja. Er worden zeven afgoden genoemd. Ja, weer dus die, die, die goden uit de wolken ze dienen de goden uit de volkeren ik ja. liep uh, nog niet zo heel lang geleden bij de jaffa poort en daar zag ik een hele grote groep mensen allerlei boeddhistische ja. dingen doen ja. uh, dat ik dacht van dit is precies de richtere tijd ja. uh, we dienen een andere god uh, die eigenlijk niet de god van Israël ja. is ja. die eigenlijk niet eens waard heet uh, de naam godheid te dragen ja. en die dienen ze ja. En er waren gewoon Israëlieten die, die uh, dat doen. En ik hoorde van een Messiaanse Jood die ontzettend uh, betrokken is op China en zo. Ja. Dat hij zegt van ja, de, de, er is zo'n hang onder Israël naar Oosterse religie. Ja. Dat is enorm. Ja. Ik denk, het is eigenlijk weer diezelfde periode. Ja. Terug, terug naar de goden van, van de volkeren. Van de volkeren. Ja. En dat moeten ze juist niet doen. Want ze verlieten de Heer en dienden hem niet. Staat er ook in ja. vers 6 als Ja, slot. dat krijg je dan. En dan ja. ontbrandt de toorn. En dan levert hij uh, ze over in de hand van de Filistijnen. Ja, die zou dus nu ook vandaag de dag gewoon weer een richter moeten hebben in Jeruzalem. Ik en geloof in... dat er een richter zit. En ja. die is nog premier ook. Ja, <laughs> maar die ook, zeg maar, dit gooit, is toch een geestelijke ding. En. Uh, Duidelijk maakt aan het volk. Ja. Want je kan allerlei praktische en, en, en beschermende maatregelen nemen. Maar als je de geestelijke... Uh, ja, dat zeg maar, klopt. Ja, nee, dat is exact zo. Als je de geestelijke wat laat zakken, ja, dan komt er in de, in de, in de bovenwereld komt er van alles uh, wel binnen. Ja. Nou ja, ook uh, waar we het in de vorige uitzending over hadden, dat er geestelijke uh, machten zijn. Die wij niet ja. zien, maar wel realiteit zijn. En ja. die ook... Uh, zeg maar, zijn invloed hebben op deze wereld. Ja. Nou ja, dat zie je ook uh, in de tijd van Jefta: dat als uh, andere goden gaan dienen, ja, dan ontbrandt de toorn van God en dan geeft hij ze over. Als je dan toch een andere God wil dienen, dan ga je ook maar. Uh, ja, in uh, wezen haal je uh, je bescherming weg, natuurlijk. Precies, ja, want dat is wat er gebeurt. Ja. Uh, we hebben het steeds over het, uh, het dak en het rek. Uh -huh. uh, maar in wezen, wat je doet, is je breekt het hek af. Je breekt het hek af en je en, haalt binnen wat... Uh, en en wat alles, kan, er binnen. alles kan maar zo binnenkomen. Ja. En dat, dat zou zelfs dan maar zo ook eens kunnen zijn met al die terroristische aanslagen. Dat, ik geloof zeker dat dat zo is. Uh, dat, dat, omdat er geen ja. geestelijk hek rondom uh, Israël zit dat dan ook naar alles binnen kan komen. Nou, er zit een geestelijk hek rond Israël, want ja. anders bestond het niet eens nee, dat meer. dat is duidelijk. Ja. Maar dat, en er zijn ook zeker uh, er heel, va vaten, ja. heel veel joden ja. die zeker volgens de Torah ja. leven. En, ja. en, en ook je, uh, de Messiaanse beweging die Yeshua volgt. Maar als geheel, als volk, zijn ze het nog niet. De bresten zijn niet gesloten. Precies. Dus er, er zitten gaten in de muren en, en, en, en alles kan zo binnenkomen. Het gebeurt in vers 8, bij, uh, in ja. die tijd van Jefta, datzelfde jaar begonnen deze de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. Ja. Dus ook uh, onze tijd. Wat ja. er gewoon gebeurt is, we vertrappen Israël ja. en we verdrukken Israël. In het Hebreeuws uh, wordt daar een interessant uh, woord gebruikt. Uh, Raats of ratsats. En dat doet denken aan ons woordje, we zitten in de ratz. Ja. En dat is precies wat er gebeurt. Als je afdwaalt van God, dan je komt vroeg of laat toch in de ratz. Ja. Je komt in de moeilijkheden. Je wordt ja. vertrapt en verdrukt, ja, op een zicht. een of andere manier. Ja. Hm. En dat is hier bij Israël ook. En uh, nou ja, dan, dan schreeuwen ze het uit. Maar dan zegt God in uh, vers uh, 13... Uh, ik heb jullie, uh, of in vers 11 staat, uh, ik heb jullie steeds bevrijd. En dan noemt hij uh, zeven volkeren waarvan hij ze heeft bevrijd. Dus ze hebben in vers 6 hebben ze zeven afgoden gediend ja. en zijn in de rats gekomen, maar God heeft ze er iedere keer weer uitgehaald en uh, met zeven, van zeven volken bevrijd. Dus eigenlijk, uh, al die afgoden vertegenwoordigen ook weer volkeren. Ook weer volkeren. Ja, het zijn en de daar, goden daar, van de volkeren. Ja, ja, maar dan zie je dus gewoon dat, zeg maar, als jij zeg maar uh, het hek weghaalt en, en de andere afgoden gaat dienen, dan ja. krijg je die volkeren op je dak. Ja, precies. Ja. Dat is dan de, de wederkerigheid. Ja. ja, ja nee, dat klopt helemaal. En dat lijkt op onze tijd. Absoluut. Ja, als ja. we de hekken weghalen, dan krijg je op je dak waar je hem vraagt. Ja. En God zegt van, nou, nou schreeuwen jullie dan op, weer opnieuw, maar jullie hebben mij verlaten en andere goden gediend. Daarom staat er in vers 13, zal ik u niet meer verlossen. Hmm. En dan heb je precies de situatie als bij uh, Mozes, ja. die verspiers, ja. dat God zegt, ja, het wordt niet met het, het onbegonnen God, werk. Het is onbegonnen werk. Ja. En uh, ik ga jullie niet meer verlossen. En dan zegt hij, ga maar naar die andere goden toe, van de ja. landen die uh, En laat die je maar bevrijden. En laat die maar bevrijden. Ja. En dan worden dezelfde woorden gebruikt als die wij voor Yeshua gebruiken, als verlossen. Laat die maar jullie Yeshua zijn, zegt hij ja. eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Mm -hmm. En dat beseffen de Israëlieten ook. En dan staat er ook van, uh, wij hebben gezondigd, ze komen tot inkeer. En uh, doe dan maar met alles wat goed is in uw ogen, zeggen ze tegen God. Alleen red ons op deze dag. En ik denk, ja, dit... Ja, er komt wel een stukje beleiden bij. Er is een stukje beleiden. En uh, ook oprecht beleiden, denk ja. ik. Want ze zien echt wel dat het, dat het fout gaat. Uh, maar ze willen graag ervan verlost worden. Doe maar wat u goed vindt, God. Ja. Ik mag van alles doen, maar red ons wel. Ja. En ik vind het wel herkenbaar. Heel veel mensen... Roepen pas tot God als ze helemaal in de rats zitten. Ja. Ja. En, uh, als God hij is... dan werkelijk bestaat, kom en red mij. Kom en red mij. Ja. En dat, dat, ja, dat heeft velen ja. tot geloof gebracht. Gelukkig maar. Ja. En God is ook bereid om te helpen. Dat doet hij ook in deze situatie. Ja. God gaat, wat je net zei, 70 maal 7 maal vergeeft hij het. Ja. Dus oneindig veel ja. wil hij je vergeven. Maar niet zonder echt berouw. Ja. Je, je kunt van alles tot God roepen uh, zonder berouw. Mm -hmm. uh, hij zal niet luisteren. Ja. Maar als je echt berouw hebt, dan zal hij dat doen. En dan staat er heel uh, mooi in vers 16: Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. Ja. Dus uh, uh, God heeft natuurlijk geen ziel, want hij is geest. Ja. Maar het wordt hier op menselijke wijze gezegd dat het God zijn hart raakt: mm. dat iemand berouw toont. En dan gaat hij handelend optreden. En dan krijg je in hoofdstuk 11 dat Jefta wordt geroepen. En Jefta is een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Zo. Dus die nam dus al bagage mee. Gilead, zijn vader, was dus bij een hoer geweest en daar kwam een kind uit voort en die werd Jefta genoemd. Ja, dus hij kwam al met een stuk bagage in de wereld. Hij uh, was eigenlijk de, de verschoppeling van het volk. Ja. Hm. Hij mocht er eigenlijk niet zijn. Nee. En uh, daarin lijkt hij ook een beetje op de Messias. Want in uh, Johannes hoofdstuk 8, dan uh, zien ze Jezus optreden, het volk ziet Jezus optreden. En uh, dan zeggen ze eigenlijk van, uh, hij, hij is het kind van een hoer, want Jozef is niet eens je vader. Ja, ja, ja, ja. ja. En daarin zie je, dat gaf bij mij de ja. gelijkenis ja. van, hé, hey, hij lijkt toch een beetje op, op Jezus. Ja. En het mooie is dat Jefta zijn naam, uh, elke naam heeft in het Hebreeuws een betekenis. Mm -hmm. En of die naam nou later wordt gegeven of niet, dat weet ik even niet. Maar Jefta betekent hij opent. Dus uh, door Jefta wil God een opening geven. Maar in openbaring 3 wordt van de Messias van Jezus ook gezegd dat hij, hij opent. Ja. En niemand sluit. Ja. Dus... Er zijn opmerkelijke verbindenissen te maken tussen Jefta en Jezus als de Messias. Ook het feit, wat ik net al zei, dat zijn vader uit de stam Manasje van Jozef is. Ja. Omdat Jezus ook van de, uit Jozef is ge, mm -hmm. geboren, of in elk geval uh, dat dat zijn vader is, zijn rechthebbende vader. Maar hij uh, wordt dus niet geaccepteerd door zijn medebroers... En ze denken van ja, moet hij nou ook de, iets van de erfenis krijgen? En dan sturen ze hem weg. Dan sturen ze hem gewoon uit het volk weg en dan sturen ze hem naar Top. Uh, wie wie, wie, uh, wie sturen hem weg? De, de, de familie van Jefta, die stuurde weg. Dus hij leeft okay, in dat I gezin. Word, word uitgestoten. En hij wordt eigenlijk als uh, verschopeling uitgestoten. Ja, ja. Ja, dus... En top oh. moet je eigenlijk lezen in het Hebreeuws als tof. Oftewel, goed. Ja. En waar gaat Jefta dus heen als naar hij, hij door, door zijn broers wordt uh, uh, weggestuurd naar een tof land? Ja. Nou, wat is nou toffer om te gaan dan naar de hemel, daar waar God is? Ja. Dus ik zie hierin ook een, een, uh, een heenwijzing naar wat er later met de Messias zal, zou gaan gebeuren. Wat dus is gebeurd, dat Jezus door zijn broers, door Israël is afgewezen en hebben gezegd van, uh, jij moet hier niet zijn, jij moet maar gekruisigd worden, jij moet maar dood. Ja. En dat hij dan gaat, uh, hij staat natuurlijk op uit de dood en dan gaat naar zijn vader in de hemelen, in het ja. toffe land. Ja. Uh, ik vind dat een heel opmerkelijk gegeven. Ja, zeker. Hij, uh, hij moet toch ook wel gedacht hebben van, ja, ik, ik, ik heb dit niet gezocht, hè? zoals zoveel nee, ja. zo profeten dat uh, in hun leven maken. We kennen uh, Jeremia, hoe hij soms klaagt van, van, van, van u uh, hebt me wel geroepen, maar uh, ja, neem het maar van me weg, want ja. ik, ik, ik ja. wil dit allemaal niet. Hè? Nee, in, in, uh, zoals Joshua, een sterk en moedig nodig had, had Jefta waarschijnlijk ook het nodige nodig. Ja. Uh, om, ...om terug te kunnen leven bij zijn uh, broers. Ja. Maar de, de tegenstand op, uh, op de Ammonieten wordt zo groot... ...dat uh, ze uiteindelijk Jefta terughalen uit het land top naar uh, Israël... ...om hun aanvoerder te zijn tegen de Ammonieten. Ja, maar dat is dan toch gewoon heel heel En zotant. Dat is heel, heel raar. En ik heb me ook afgevraagd waarom doen ze dat nou? Waarom pakken ze nou niet een groot leider? Maar waarom pakken ze nou die verschoppeling? En ik, ik, ik denk haast... Ja, dan moet dan toch iets van een, een bepaalde autoriteit zijn geweest, waardoor die... Of autoriteit, of juist een escape van laten we hem nou eens in de frontlinie zetten. Als hij sterft, nou dan zijn we van hem af. En als, er, als we geluk hebben en, en hij redt ons, nou dan, uh, dan kunnen we hem weer accepteren. Ja. Dus ik denk eigenlijk een beetje het laatste, want, ja? want er ontstaat namelijk een discussie met uh, Jefta... Ja. Van, nou ja, kom, wees onze aanvoerder, zeggen ze in vers 6. Ja. Maar dan gaat Jefta met hun in onderhandeling. En dan zegt hij van, nee, oké, okay, ik wil wel jullie aanvoerder zijn. Maar in vers uh, 9 zegt hij, als ik dan de ammonieten, uh, de overhand over de ammonieten haal, mm -hmm. dan wil ik jullie hoofd zijn. Dus ik wil niet alleen maar jullie aanvoerder zijn, maar ik wil ook jullie hoofd zijn. Ja, hij zegt ook, heb jij mij niet gehaten en uit mijn familie verstoten? Precies. Waarom komt jij dan thans bij mij, nu ga je in benauwdheid zit? Ja. <laughs> ja, hij had het wel door zelf. Hij had het door en hij onderhandelt gewoon van, nou kan ik ook wat meer halen zeg maar, dan ze vragen. Uh, hij zegt, ik wil jullie uh, hoofd worden. Als ik de overhand behaal, dan wil ik dat. En dan zeggen zij uiteindelijk van, oké, okay, dan, dan word jij dat. Als jij de overhand behaalt, dan word jij de hoofd van de familie. Dan word jij het hoofd in Israël, een rechter, zeg maar. Ja. Ja. Maar de, het bijzondere vind ik, in het Hebreeuws. het woord hoofd is rosh, ja. dat kom je dus ook tegen in onze eerste uitzending, uh, waar het gaat over de strijd tussen Satan en de vrouw, ja. waarvan uh, gij zult hem de kop vermorzelen en, en, en Satan zal de rosh de hiel vermorzelen. Ja. Het gaat hier dus weer om die Messias, die het hoofd zou zijn van uh, van alle naties. Ja. En ik geloof dat het hier, dat Jefta daar hier al een voorbeeldje van laat zien. Uh, Jezus mag best wel komen om uh, Israël te verlossen als de Messias. Maar om hem nou als koning te hebben, ik weet niet of ze daarop zitten te wachten, zeg maar. Ja. Uh, en ik geloof dat dat toch gaat gebeuren, dat Jezus zegt, ik, uh, ik zal jullie aanvoerder zijn, ik zal die strijd tegen de volken voor jullie gaan voeren, maar dan zal ik ook jullie hoofd zijn. Ja. Ja. Of je nou wil of niet. Het zal gebeuren, want uh, in vers 11 staat dat Jefta uh, dit allemaal uitspreekt. Hij zegt van, zo ging Jefta met de oudste van Gilead mee... en het volk stelde hem als hoofd en als aanvoerder over zich aan. Ja. Dus weer uh, de scepter en, uh, en uh, de, de rechtelijke macht en de, de wetgevende macht. Ja, ja. Die ja. geven ze Jefta. Ja. En Jefta, staat erbij, sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heer in Mispa. Ja. Dat is eigenlijk de kern, denk ik, van het hart van Jefta. Dat Jefta bereid is om van alles te doen, maar hij doet het wel voor uh, dat God meeluistert. Dat hij ja. zegt van, uh, oké, okay, we sluiten nu een verbond. Ik word jullie aanvoerder en ik word jullie hoofd, maar uh -huh. God is mijn getuige. Ja. En ik geloof ja. dat, dat dat de kern is van Jefta, dat hij uh, uh, doet wat God van hem vraagt. En ja. dat is, wordt ook van Jezus gezegd. Ik doe niets zonder dat ik het de Vader heb zien doen. Ja, precies. En die houding heeft Jefta ook. Ja. Ja. ja, hij is een bijzondere man die Jefta. Want uh, hoe gaat het eigenlijk verder met hem? Want hij mag dan die, die strijd aangaan? Ja, hij, hij gaat die strijd aan, maar hij doet dat op een manier zoals de Torah dat zegt. Dat ja. dat moet gebeuren. De Torah zegt, je moet, als je de strijd aangaat met je vijand, dan moet je hem eerst vrede aanbieden. Ja. En dat doet Jefta ook. Hij gaat uh, naar die koning toe. Van de Ammonieten. En uh, die zegt, Wa waarom, waarom ben je eigenlijk naar ons toegekomen? Hebben wij ruzie met elkaar? We ja. hebben toch helemaal niks met elkaar? Ja. En dan verzint die uh, uh, koning ver verzint van alles over uh, uh, het land dat ze aanvallen. Dat Israël dat heeft binnengetrokken. Mm. En uh, dat ze daarom het land van Israël weer terug willen hebben. Mm. En dan... Uh, Zegt Jefta eigenlijk, die begint de waarheid te spreken en die zegt van nee, kijk in de geschiedenis wat er is gebeurd. En dan beschrijft hij precies zoals Jozua, Mozes en, en Jozua, het volk om allerlei andere volken heen heeft geleid en de Amorieten en niet de Ammonieten heeft aangevallen. Nee, nee. En het gaat hier om, de, om het land van, van de Amorieten. Ja, er is gewoon een sprake van een leugen die die koning gebruikt. En dat hoor ik vandaag ook. Ja. Er wordt van allerlei aanspraak gemaakt op het land Israël, ja, wat een van het is mijn land. Het is een leugen. Maar het is een leugen, ja. want het is het land van Israël. Ja. En daarom en dan, is het zo belangrijk om constant zeg maar, de geschiedenis weer te laten zien. Ja, en te wijzen van wat is er gebeurd bij de Verenigde Naties? Ja. Wat is er gebeurd met de Balfour Declaration? Ja. Wat is er gebeurd met de toewijzing van het land? Precies. Wat hebben de Arabische landen daarna ja, gedaan? Ja. En dat wordt allemaal vergeten. En dat wordt het liefst vergeten. En daarin lijken ze zo hier op deze strijd. Ja. En ik denk, ja, dit, het is gewoon onze tijd. Die, die, die, van Jefta. Die, die, we kunnen het zelf meemaken. We zien het met eigen ogen ja. hoe vergeetachtig men van de geschiedenis is. Ja, ja ik denk dat uh, misschien zelfs... Kijkers die nu naar ons programma kijken, misschien zeggen van Balfour Declaration, wat is, wat is dat is eigenlijk? Al, ga ja, googelen. Ja, ga googelen, want het is al een heel interessant gegeven. He, ook uh, de hele situatie met de Verenigde Naties en alle, door alle moeilijkheden heen, dat het volk toch gewoon in 1948 die vlag kon plaatsen, ja. waar we het over hadden. Ja, en het heeft maar een haag gescheeld of het lukte niet. Ja, nee, Dus precies. het is echt een godswonder en dat is eigenlijk hier ook dat doordat uh, Jefta alleen maar dat wil doen wat God wil... Ja. en dus ook zijn Torah uitvoert, dus eerst vrede aanbiedt... Ja. Nou, dan zegt die koning van, nou, ik wil helemaal geen vrede, ik wil dat land gewoon. Ja, maar dat is dus heel herkenbaar, want dat gebeurt uh, nu met uh, de Palestijnen nog steeds. Ja. Ik wil geen vrede, wij willen het land. Ja. Als het gaat om Jeruzalem, wij willen Jeruzalem. En ik zie een soortgelijke discussie, uh, ook hier uh, in vers 26... Dan zeg je even nou, hoe kom je erbij? Wij hebben al 300 jaar in dat land gewoond. Ja. Hoe kom je erbij dat dat land van jou is? Wij, wij wonen daar al 300 jaar. Ja. Nu, vandaag, is de discussie, maar wij zaten er 3000 jaar geleden al. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zie zoveel parallellen. Ja. En dan denk ik: ja, we moeten gewoon luisteren naar wat het woord zegt, wat God heeft beloofd, en daarnaar handelen. Ja. Maar ook de geschiedenis niet vergeten. Ja. Gewoon, citeer maar wat er is gebeurd. En daar mag je ook het woord van God voor, voor gebruiken, mm -hmm. dat je zegt van dit, dit is beloofd, dus daar staan wij op. Ja. De God van Israël zal er zelf in Ja, en ook al zou de wereld, de, de wereld heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Uh, dat, wij dat, dat dat Israël dat zegt, hè? Nee, nou ja, maar dat het is, is wel goed om het uit te spreken. Ja. Uh, we hebben dat al eerder aangehaald, dat het goed is om zeg, met de belofte van God ook gewoon neer te zetten. Want ook daar heeft de wereld behoefte aan, ja. om, het, uh, om het te uh, horen. Du duidelijkheid. En ja. ik geloof dat, we, dat het de, de tijd is dat we de leugen ontmaskeren, nou, daar zijn we op heel veel fronten uh, mee bezig. Dat is wat Jefta dus eigenlijk deed. Dat Hij onmaskerde de leugen. Ja. En dat moet vandaag ook gebeuren. En dat gebeuren. gebeurt vandaag ook en er moet nog veel meer gebeuren. En ja. dat moet ook in de kerken gebeuren. Ja. En uh, uiteindelijk uh, zegt Jefta, heer, ik heb nu alles gedaan volgens uw woord. Ja. Ik ga nu de strijd aan en uh, nou ja, dan krijg je een heel moeilijk gegeven. Dan zegt hij, als u uh, mij de overwinning geeft, dan zal ik dat het, wat het eerst uit mijn huis komt... Uh, uh, aan u aanbieden. Ja, dat ging ik... over zijn dochter, hè? Ja, dat ging over zijn dochter. Nou, ik heb dit in de preken die ik in gemeentes heb gehouden altijd laten liggen. Want ja. Dat is natuurlijk een ingewikkelde kwestie voor veel mensen, maar... Ja, men is men heel, wil... heel, heel, heel lastig gegeven. Ze willen een uh, naadje van de kous weten. Nou, ja. ik kan een beetje ontmaskeren. <laughs> uh, we hebben al gezien dat uh, God haat mensenoffers. En er wordt wel over brandoffers gesproken, maar ook hier geldt weer, het gaat niet om een brandoffer, geen holocaustum zoals er in het mm -hmm. Latijn staat, maar het gaat om een opgaand offer, een ola offer ja. Ja. een opdragen aan God. Ja. Dus wat Jefta eigenlijk zegt is, als ik de overwinning haal, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis komt, en hij had maar één dochter, dus het kon niemand anders ja. zijn dan zij, ja. dat zal ik u opdragen. Apart zetten. En dat komt neer op apart zetten, maar door deze vertaling denken we van hij, net als Abraham ja, bij Isaac, hij offert, hij offert haar. Ja. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Nee, maar hij zet haar, want eigenlijk het, het vervolg van het verhaal, uh, kun je dat volgens mij zo lezen ook, dat zij inderdaad gewoon nooit, nooit trouwt, dat klopt in vers ja. 38. En in vers 40 daar staat de oplossing. Ja. Ja. Mensen lezen er gauw overheen. Ja. Maar in vers 38 staat. Zij huilde en zij weende op de bergen omdat zij maagd zou blijven. Ja. Dus zij zou geen nakomelingschap ja. krijgen omdat zij voor de Heer was. Ja. En in vers 40 staat dat de dochters van Israël. Dus dat alle vrouwen in Israël van jaar tot jaar. Dus elk jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet te praten, vier dagen per jaar. En waarom was dat? Nee, maar dat, dat, ik wil er in elk geval mee zeggen, ze is dus in leven gebleven, ja, want ja, ze ging ja, elk ja, jaar naar daar toe. Dus de oplossing staat eigenlijk ja, al wel in de tekst. Ze is ja, niet geofferd, ja. maar ze is opgedragen aan God. Net zoals um, Samuel, ja, Hannah is ja. opgedragen aan God. Ja, ja. Dat betekent niet dat Samuel werd geofferd, nee, hij werd opgedragen aan de Heer voor het werk van ja. de Heer. En ik geloof dat dit ook is gebeurd. ...met de dochter van Jefta. Ja. En dat is heftig, want dat betekent meteen voor Jefta... ...dat hij geen kleinkinderen zou krijgen. Ja. Ja. En dat is in, natuurlijk in het licht van de Messias triest genoeg. Ja. Dat je niet in de stamlijn zit van de Messias. Ja. Daar verlangt elke man en elke vrouw naar. Ja, ja het is uh, een, een bijzondere man. En, en, en het mooie van Jefta is dan inderdaad dat hij uh, gewoon zegt van... ...luister eens... Uh, ik ga mijn God raadplegen en dat hij die leugen ja. maskert ja. en dat hij gewoon nadrukkelijk zegt van, maar zo zit het in elkaar. Ja, ja. en ik, ik geloof dat dat de les is voor ons. Hij lijkt in alles op de Messias. Ja. Uh, zoveel details in zijn leven zijn, lopen parallel ja. met het leven van Jezus. En Jefta en Jezus hadden beide die houding. Ik ja. wil alleen maar dat doen wat uh, mijn vader in de hemel tegen me zegt. Ja. Dankjewel Sip voor deze aflevering. Ja, wat is dat dan een geweldig voorbeeld, die Jefta? En dat kunnen we ook in ons eigen leven toepassen. Als we gehoorzaam zijn aan God, als we Zijn stem horen en doen wat Hij zegt, dan zijn alle situaties om ons heen slechter. En we mogen leugens ontmaskeren. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. We zijn zo al meer dan 2000 jaar opgevoed vanuit de christelijke traditie, vanuit een bepaald oogpunt.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 moet de kerk eigenlijk een turn maken van, hé, hey, maar wacht even.